uur. Door Negens met het NOS-journaal. Tegen een tantra masseur uit Renen is drie jaar cel geëist... omdat hij seks heeft gehad met zes vrouwelijke cliënten. Volgens de officier van justitie hadden zij vervelende ervaringen... achter de rug met mannen. Eén vrouw had een verleden van seksueel misbruik. De masseur zei hen te kunnen helen... en beloofde daarbij vooraf de grenzen te respecteren.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 De gemeentehuizen worden doorzocht door explosieven experts met honden en de directe omgeving is afgezet. De andere ontruimde gemeentehuizen zijn in Chemnitz en Rendsburg. Onduidelijk is of er een verband is tussen de dreigingen. Het begrotingsoverschot van het Rijk was vorig jaar meer dan het jaar ervoor. Volgens het CBS bleef er 11 miljard euro over, vooral doordat er meer belastinggeld binnenkwam. Tegelijk werd er minder geld uitgegeven aan bijstands- en werkloosheidsuitkeringen. Sylvia Weven heeft de Max Veldhuisprijs prijs voor kinderboeken illustraties gekregen. Dat heeft de stichting PC-Hoofdprijs voor Letterkunde bekendgemaakt. De jury noemt haar illustraties trefzeker en getuigen van flair. Weven maakte tientallen boekomslagen en schreef ook veel boeken. In 2013 kreeg ze al de gouden penseel voor het best geïllustreerde kinderboek. Aan de Max Veldhuisprijs, die in september wordt uitgereikt... is een geldbedrag verbonden van 60.000 euro.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 het is altijd veel te kort Vandaar het tegenvieren, zo Zoals morgens tegen vieren Vandaar het dan was echt gezellig word. Een vogeltje gaat je vroeg Is de nacht niet lang genoeg? Nee, de nacht is altijd veel te kort Vandaar het tegen vieren zo morgens tegen vieren Zodra ik 16 jaren werd, ik moeder een mag gezegd. Mijn kind vertrouwt het man moet niet, die keer al tijdens leg. Ze maken al de meisjes, ik alleen voor tijd verdraaid. Ze hebben allemaal hetzelfde. Het dus moet die ander lijst.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 Een moeder, zei: een man houdt eerst een meisje aan de praat. Je krijgt een advocaatje in een stukje te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 ik heb mijn moeder eens gevraagd, een vrijer auto aan. Die wil bij avond altijd in het platoentje wandelen gaan.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 You tell her in, to tell her, oh, what's no release, my, what's it, that is more. I see, for a is, it has to be, what's no release, what's that en je speelt erin tot alles bij je oren Wordt nooit verliefd maar wat ik zeg is waar Als je verliefd wordt, dan ben je dus die gaar maar En ons moeders en zusters Willen wij gezamenlijk zingen Dat heerlijke lied Knolraap en lof, schors en heren en prei op bladzijde 85 van onze bundel. Rampen bedreigen het menselijk leven. Knolra en los voor zijn eer vrij. Waar zijn geloof, hoop en liefde gebleven. Knolra en los voor zijn eer en vrij. Gif in de bodem, lawaai gebeuren. Knolra en los voor zijn en vrij. Buien en lagere temperaturen. Knorschneer en prey, liepenon el Salvadorse rename, Knora, allof, en prey. Viet bladeren en eet de reclame. Knolen allof, schorsen neer en prey. Die generatie en makelaard dijk. Knora allof, schorsen hier en vrij. Heel onze wereld wordt inwoesten heen. Knolen allof, schorsen hier en prey. De onzet stijgen, de lasten knora en lof, schorsen hier en brei. Vliegen, bedriegen, oneerbaar betasten knora en lof, schorsen hier en brei. Vuil en verval en terreur in de straten knora en lof, schorsen hier en brei. Op idioten en voetbalfanaten knora en lof, schorsen hier. en brei. ziekten en vieze zwellen. knora en lof, schorsen hier. Hoef ik zeker wel niets te vertellen. Nola, Alonso, schorsen en Frey. Duistere driften en afgoderij, Nola, Alonso, Corsair en Wie zal ons redden? Wie maakt ons weer vrij? Nola, Alonso, Corsair en Frey. Overal zien wij ze groeien de horden. Forse en vrij. Mensen die steeds minder menselijk worden, knorga belofts, for seleer en vrij. Mensen die jengelen, mensen die bulken, knorga en los, schwarzen en vrij. Mensen die lasteren, schimpen en pulken, knoa en los, schene en prij. Mensen gespeeld van gevoel en geweten, klor hebben los, scheleen en prij. En wat die mensen niet allemaal eten, knoren. Zorg ze en brein, nooit meer, nooit meer keert het getij. Zorg ze en brein, en zet u dit er dan ook nog maar bij. Dat was de muziek van Dr. P. Dr. Anders P, moet ik zeggen, met koolraap en lof, schorsenieren en prij. En daarvoor weer een nummertje van Louis Dawes met. Uh, Wordt nooit verliefd. En de volgende formatie En de Ramblers. Een jazzy dansorkest. dat vooral beroemd is geworden als populair radioorkest in Nederland. in het midden van de, van de 20e eeuw.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 Ik zou ze het liefst allemaal willen draaien, want ik vind ze bijna allemaal heerlijk. U wordt er nu eentje van de Ramblers met vrijgezellenlied.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 Wipeout met Amor. En daarvoor hoort u Linda in de Nightbeurs met Hey, kom met me mee. En zometeen heb ik nog een plaatje van de Nightbeurs. Alleen niet met Linda, maar zometeen met Siska. Maar hier zult u nog een hitje uit 1956. Black and White met blonde leentje uit de Lindelaan. Het hele dorp is in ruik en roet. De dames zijn er vast dicht. De schulden van is een vals persoon. Al woont ze ramper een bik, ze noemen haar blonde leentje. Ze flirt met Jan, Piet en Klaas en heeft een paar heel mooie ogen. Daarmee is ze niet de pas, die blonde leentje, de lindelaas.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 Drinken doet ze voor een zes. Maakt nimmer gebruik van een glaasje. En die drinkt ze zo uit de fles.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 And young this hotter boat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 Wil u een stekkie en stekkie en stekkie? Wil u een stekkie van een de fucsia? Hebben u een plekkie een plekkie een plekkie? Hebben u een plekkie voor de fucsia? Het is een makkelijke plant. Hij eet als ware uit de hand. Een beetje mest, een beetje zon. Hij doet het best op het balkon.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 Ons hart is dit jong, ook al werden we oud. Dat is het geheim als je van elkaar houdt, als het ballertjes speelt in de straat. Zien we weer een jaar dat we kinderen waren? Hey, kijk K